PVV-kamerlid Brinkman garandeert dat hij niet uit de PVV stapt. Hij blijft in de fractie, ook als de partij afziet van verdere democratisering en een jongere afdeling. In het televisieprogramma Knevel en Van de Brink zei Brinkman dat het landsbelang en de vorming van een kabinet nu voorrang verdienen. VVD-leider Rutte sprak gisteren expliciet van de kwestie Brinkman. Hij zei dat er duidelijkheid moet komen over de positie van Brinkman binnen de PVV.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 Volgens het OM kunnen de vier verdachten maximaal een jaar celstraf krijgen. Op Terschelling is het culturele evenement Oerol weer begonnen. Tien dagen lang zijn op het Waddeneiland voorstellingen te zien, vaak in de open lucht. Bij de opening werd het manifest van Terschelling gepresenteerd. Geschreven en voorgedragen door de dichter des vaderlands Ramsi Nasser. Het poëtische manifest gaat over de waarde van de kunsten. Kamervoorzitter Verbeet nam het gedicht in ontvangst... en beloofde het door te spelen aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer...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 Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot 10 graden. In de ochtend kan een lokale mistbank ontstaan. Overdag wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij, jij beleeft, beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu de nacht. I never thought that I've been mad, I'm the kind of mad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 Every little part, let our love shine a light In every corner of our heart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 Night. Day and night, day and night, the lonely owner seems to free mind.